In de Utrechtse wijk kanalen eiland hebben zo'n 200 moslims de slachtoffers herdacht van de aanslag in de tram. Bij de herdenkingsplek op het 24 oktoberplein legden ze bloemen en ze spraken zich uit tegen haat en tegen onverdraagzaamheid. De herdenking was on spontaan ontstaan na het vrijdaggebed in de moskee. Vanavond is er in Utrecht een stille tocht. Daar worden ook de slachtoffers van de aanslag herdacht. Premier Rutte, minister Grapperhaus en de burgemeesters van de vier grote steden lopen dan mee. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft meer dan duizend aanvragen binnengekregen van mensen die een beroep doen op het kinderpardon. Het is nog niet duidelijk of ze allemaal ook onder de regeling vallen en of ze in Nederland mogen blijven. De IND gaat de 1070 aanvragen beoordelen. De dienst gaat ervan uit dat het voor iedereen voor het einde van het jaar duidelijk is of hij mag blijven of niet. Onder de aanvragers zijn niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die bij de oorspronkelijke aanvraag jonger waren dan 19 het weer, het blijft de rest van de dag droog. Aan de kust is veel bewolking en daar ontstaat ook mist. Vannacht is er overal kans op mist. Morgen is er veel bewolking. In het zuidoosten is er kans op wat regen. Het wordt morgen van 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ernstig ongeluk is de A7 voorlopig dicht van Horen naar Den Oever bij de afrit Medemblik. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Vanaf Horen is de verkeer gigantisch vastgelopen, dus verkeer richting Friesland kan het beste omrijden via Flevoland. Op de A9 Amstelveen Den Helder bij Heiloo verdraging van ongeveer een kwartier. En op de A208 van Haarlem naar Velsen voor de aansluiting met de A22 ook nog 20 minuten tijdverlies. Dat heeft te maken met de afsluiting van de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 Zo hallo, welkom bij een verse editie van de Top 20. Ik ben Jess en ik ben het de komende uur weer bij je met de 20 beste hits van dit moment. Je luistert naar de meest actuele hitlijst van Nederland en België. En de lijst wordt samengesteld door middel van streams, dus alles wat jij op Spotify afspeelt. Op uh, andere streamers zien ze natuurlijk ook. Ook downloads worden meegenomen in het maken van deze lijst. Denk aan iTunes en dergelijke downloaddiensten. En ik worden de airplays van de grote radiostations meegenomen in het maken van deze lijst. Oh ja, en het allerbelangrijkste is dat uh, jij je mening uh, hebt. Ja, uh, afgelopen week moesten we naar de stembus. En dit is eigenlijk ook een beetje hartstikke democratisch, dit radioprogramma. Zoals het hoort in Nederland, je mag namelijk je mening geven over jouw favoriete plaat. Dat mag via de top20.nl. Dan kun je een appje sturen naar de studio en dan uh, gaan we luisteren naar uh, jouw favoriete plaat. En als er genoeg uh, berichtjes binnenkomen over die plaat, komt die zeker op een mooie plek in de top20. Goed, laten we beginnen met de top 3 van vorige week. 3. Broken breaks, like a heart Twee. Five, six, six of summer Youngblood. <mys> Fantastische platen dus in de top 3 vorige week. Ja, het kan helemaal veranderd zijn. Het kan nog precies hetzelfde zijn. Eigenlijk kan alles gebeuren hier in de top 20. We gaan beginnen met de nummer 20. En daar moet ik even wat voor doen. Namelijk kunnen een zomers muziekje starten. Ah, je zal je afvragen waarom. Nou, ik zal het je uitleggen. Um, het is een hartstikke zomerse plaat. Nieuw binnengekomen op nummer 20, Namelijk Daddy Yankee. En Klama. het is een super tropisch. Tropische muziek op de radio. Ik zeg handen in de lucht voor Daddy Yankee. Dus dit is Snow 20. A tus amigas que hele andere zaak. En is En dat is Party ZANG EN Stop me at the Ram dance man Ram it in a dance arena Zeker nieuw in de top 20. Wat is die goede Daddy Yankee en Kang Samenwerken met Snow. Even kijken wat op 19 en op 18 staat deze week. 19. Nummer 18 deze week in de lijst, Lady Gaga en always Remember us this way, moet ik het goed zeggen. En op 19 nog steeds Sam Smith en Dancing with a Stranger. Er heeft een bijzondere verschuiving plaatsgevonden hier in de top 20. Jazeker! De nummer 2 van vorige week: Five Sex of Sermon Youngblood. Ja, daar gaat het gewoon niet goed mee. Staat deze week op 717.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 I give and I give and you take, giving you take goodbye. And one of us gets too drunk and calls about a hundred times So who even calling, baby? Nobody could save my place When you looking at those changes, hope to God you see my face Yes, Prikkelman prick on You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you, then you leave. Maar nemen, laten we vooral uh, bb Rex en J-Balf niet vergeten, die meewerken aan deze plaat. En daarvoor, ja, een opvallende verschuiving van 2 naar 17 gezakt. Five Secks of Summer. En Youngblood, we gaan even kijken wat op 15 en op 14 staat in uh, de lijst: 15. Nummer 14, Pink en Walk Me Home. En op nummer 15, Anouk Miljoen dollar. Vorige week op 18. Daar gaat het dus aardig lekker mee. Op nummer 13 staat deze week Davina Michel. 13.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 ik ben door, dus voor de laatste keer, dat spijt me. Het duurt te lang. Het wow. duurt te lang. Het duurt te lang. Ooit stonden zij in Wittel 20. What's up? This is Keshe. Hey, what's up guys, I'm Justin Bieber. Yo, this is Mac for more. Duit, duit,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 Zang Van Halsey. Without you op 12 deze week. Daarvoor op 13 ongeluksgetal. Maar ja, ze staat er al een tijdje. Dus dat is een goed teken. De Villa Michel. En het duurt te lang. Even kijken wat verdwenen is uit de lijst. Ja, er gaan een hoop platen weg uh, deze week. We hebben namelijk, oh, moet ik even snel tellen, Drie nieuwe binnenkomers deze week. En dat betekent ook dat er drie platen verdwenen zijn uit de lijst. Ik heb ze voor je op een rij gezet. You just won't believe. Moet ik wel mijn microfoon openzetten, sorry. Ja, de exitpost, die had het niet verwacht. Dat deze drie platen zouden verdwijnen uit de lijst. Seep and Grip, vorige week op 20. Compleet weggevaagd uit de lijst. Post Malone Better, nou, vorige week 15 doet het ook niet goed. En, dat is bijzonder, army van Buren, Wild Watson, stond vorige week op 5. En is nu gewoon verdwenen uit de lijst. Goed, we gaan even kijken wat op nummer 11 en op nummer 10 staat. 11. Get the Disco en je Hopes op 11. En James Arthur, Real Outer Stars. Deze week op nummer 12. Op nummer 10 uh, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Op nummer 9 staat Lizo en Juice. Er komen veel goede reacties over binnen. Anton die zegt, oh wat een lekkere plaats. Zeg, ik vind dit een lentehitje. Jeroen die zegt, oh, deze is zo goed. S ochtends vroeg als je in de auto zit. En dat vind ik wel grappig. Marina zegt, s'avonds uh, als ik naar huis rijd. Dan zit ik deze vaak op. Ik vind hem heel erg goed. Lizo en Juice op nummer 9. Deze week in de top 20. 9. don't hit van vorige week. Walt Watson compleet verdwenen uit de lijst. En de nummer 2 hit van vorige week. Die staat deze week op 17. Er zijn veel platen gezakt, maar deze die je net hoorde, heeft het heel goed gedaan. Vorige week op 17, deze week op 8. Dar met hart. Van Sia en Alan Walker. Even kijken wat um, uh, Chibber erover zegt. Chibber die zegt, wow deze is zo fucking goed. Zeker waar. 7.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 live. doordat ik deze plaat net gedraaid heb op de radio, heeft hij weer iets wat geld op zijn bankrekening gekregen. En hij heeft als ik uh, quote moet geloven, uh, genoeg geld. Dus ja, dat uh, plaatje extra draaien, dat zal hem niet zoveel boeien. Quote heeft namelijk een artikel geschreven: Jonger 40 en minstens 8 miljoen op de bank zonder papa's hulp. Ja, hij is er een van. Hij heeft geen hulp gehad van zijn ouders. Want die zijn niet superrijk. Hij heeft gewoon meer dan 8 miljoen euro. Als we het uh, tijdens hebben moeten geloven, op zijn bankrekening staan. Je hoort hem op nummer 6 in de top 20: Martin Garrick's High on Life. Vandaar voor op nummer 7: Calvin Harris, Wreck and Bowman. En Giants. Nieuw. Op nummer 5 zat Crasip. Dit is Lost without you. 5. Ik houd je squeeze it softly, because I realize. I love you.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 you love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 Eva Max mag deze nooit uit de lijst gaan. Dat stuurt Lian via de top20.nl. Nou, dat kan ik je niet beloven. Nee, ooit zal die uit de lijst gaan, maar ik denk dat hij er nog wel even in staat hoor. Wat een meegeven is dat. En naar vernieuwende lijst. Crash, ik ben lost without you. We zijn klaar voor de top 3. Met op nummer 3 deze week nog steeds. Miley Lucifer en Mark Ronson. Dit is Nothing Break like a Heart 3. populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. You. It you deep and a scar. Things fall apart, a like a night Oh, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking. Oh, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. We're broken. Mm -hmm. Nothing. Nothing. Nothing. Yeah. Gonna save her now Nothing nothing nothing gonna save her now well, this you love me and you are Speechless. Vorige week op 8. Deze week op nummer 2. Nieuw in de top 3. dus. Uh, Norman Skills en Erika Cirola hoorde je. En daarvoor op nummer 3. Miley Cyrus. Mark Branson en Nothing Breaks Like Heart. Oh, spannend. Wat wordt toch die nummer 1 hit van deze week? Heb je wel goed geluisterd? Heb je niet... Hij is van mij in het verdwenen overzicht gehoord? Nou, misschien wel, misschien wel. Nou, ik zal het je verklappen. Hij is van mij, van... Uh, mooie samenwerking. Uh, Chris Girls Amsterdam en Maan. Die staat deze week nog steeds...